12 uur het begin van vrijdag 9 februari, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt af te willen... van het verbod op majesteitsschennis. Voor het beledigen van de koning staat nu nog maximaal vijf jaar cel... maar D66 vindt de wet uit 1881 niet meer van deze tijd... en diende een initiatiefwet in. Een kamermeerderheid ziet wel iets in een verandering. Wel is er nog discussie over wat... en hoe hoog de straf van de belediging van de koning dan wel moet zijn... De christelijke partijen zijn tegen het schrappen van de wet. In een tuin in Toronto heeft de Canadese politie... stoffelijke resten gevonden van zes mensen. Ze zijn mogelijk om het leven gebracht door een man... die al is aangeklaagd voor vijf moorden. De lichamen werden gevonden in een tuin... waar Bruce MacArthur als tuinman werkte. Hij werd in januari opgepakt. Een wekenlang heeft de politie sindsdien de tuin doorzocht. Ook op het terrein van dertig andere klanten van de man... is onderzoek gedaan. De nervositeit onder beleggers op de beurzen houdt aan. In New York verloor de Dow Jones opnieuw fors meer dan duizend punten. De Nederlandse AIX-index leverde 2 in. Ook alle andere grote beurzen in Europa sloten met stevige verliezen. En beleggers maken zich sinds vrijdag onder meer zorgen... over de inflatie- en renteverhogingen van centrale banken die op komst lijken. En Robin van Persie heeft zijn eerste doelpunt gemaakt... sinds zijn terugkeer bij Feyenoord. De aanvaller maakte als invaller de 3-0 tegen FC Groningen. Dat was ook gelijk de einduitslag. Feyenoord staat nu vierde in de eredivisie. De andere wedstrijd die werd gespeeld was Ado Vitesse. De ploeg uit Den Haag won met 1-0. Het weer nog overal kan het licht gaan vriezen. In het oosten van het land is zelfs matige vorst mogelijk. Overdag gaat het vanuit het westen uit licht sneeuwen. De temperatuur komt maar net iets boven nul. Zaterdag overwegend droog en regelmatig zon. In de nacht kan het dan weer gaan sneeuwen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na een verhaal van Roderick Six, die deze week uh, elke nacht een verhaal schrijft bij de dag die voorbij is. En uh, we gaan het hebben over de film die is gemaakt over uh, de partij Denk. Met drie zetels kwamen ze bij de laatste verkiezingen in de Tweede Kamer. En uh, filmmaker Jack Jansen volgde Kuzo en Öztürk in de aanloop van die verkiezingen. Een aanloop vol hindernissen. Sylvana Simons ging weg, er was ruzie met de pers. Er werd uh, gegraven in het zakelijk verleden. Was er nog de kwestie Erdogan en de staatsgrepen in Turkije. En toch kwam er een overwinning. Een uh, filmmaker die na ene hier op adem zou komen. We beginnen komend uur met Bert Natter. Ze zullen Denken dat we engelen zijn is de titel van zijn nieuwe roman. Een man en een vrouw, vreemden van elkaar, zitten op een terras op een late zomerdag. Bestellen een drankje en dan gebeurt het. Er vindt een aanslag plaats. Denk aan het soort aanslag dat plaatsvond in Parijs in november 2015. De ontmoeting tussen die twee mensen, want dat is het toch, een ontmoeting, daar gaat het boek over. Bert Natter werd geboren in 1968, wist al heel jong dat hij schrijver wilde worden. Maar toch debuteerde hij pas echt op zijn 40ste. En sindsdien heeft hij een bescheiden oeuvre bij elkaar weten te pennen. Bert Natter, hartelijk welkom. Dankjewel. Bescheiden? Bescheiden, Heuven? Nou ja, in omvang. Het is okay. niet een hele plank. Nee, nee, nee zeker. Nee. Je hoeft nog geen busje te huren. Nee, nee, nee zeker. Het kan, uh, het kan in de fietstas mee, ja. Maar, ja. maar ja. onbescheiden, heuvel ja. natuurlijk. Want, want er zitten, zitten nou ja, hoeveel, hoeveel boeken zijn het nu inmiddels? Vijf, vijf? vijf romans, ja. Vijf ja. romans, twee kinderboeken. Ja, nog roep. een vakantieboek. Ja. Nog, nog een, een, een... Een kookboek. Een kookboek. Ja. En nog een boek over het een of ander, over een landgoed heb je een boek geschreven. Dan... Over Trompenburg, ja, ja. In, uh, bij Srave ja. het, het, het woonhuis van Cornelis Tromp was dat, ja. Een bundel van columns ook al? Nee, want ik schrijf eigenlijk al tien jaar geen columns meer of zo. Maar dus... ja, gewoon die oude columns nog een keer doen. Oh, ja, ja. Ja. <laughs> ja. Zie je. Uitgever, ben je, ben je ook nog geweest? Ja, zeker, ja. ja. Onder, uh, vijf jaar lang onder Wim Hazeu, die natuurlijk vandaag... Met een groot publiek. Met een ja. lucifertje. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, ja, maar dat is ook alweer. Ja, in het jaar 2000 was dat al voorbij. Dus, dus dat is nu. Het Klinkt nog dichtbij, maar het is toch 18 jaar geleden, ja. Toch stond het eigenlijk voor iedereen al vast op je 15e dat jij schrijver zou worden? En voor jezelf misschien ook wel. Literatuur was al, was al gewoon deel van je identiteit. Ja. terwijl je nog acne had? Ja, ik had niet zo last van acne. maar ik had wel last van literatuur. Ja. Nou, ik, ik heb, ja, toen ik een jaar of 15 was. had ik Ronald Gippard net ontmoet. En. Uh, of ik denk denk ik, 14 was of zo. En wij vonden eigenlijk samen iets. Ik wilde eigenlijk in de muziek, maar ik kon, was eigenlijk, ik kon helemaal geen muziek maken. En hij zag zichzelf als een soort cabaretier. of iemand die op het podium zou gaan staan of een toneelspeler. En we vonden elkaar eigenlijk in de, in de literatuur. En we dachten toen: nou, dit, dat schrijven, dat kan iedereen. Want dat, dat hebben we al, dat kunnen we eigenlijk al. Want Dat was nog iets ingewikkelder dan we toen dachten. Maar toen stond wel vast: van ja, dit is wel wat ik wil. Hoewel ik toen Meer dacht ik wil schrijver worden, en nu zou ik zeggen: Ik wil schrijven. Dat is toch wel een verschil. Het, het plezier zit hem nu in de data, niet in de vruchten, niet in de status of, of, de, of de maatschappelijke kant, maar nee. gewoon in het creëren. In het maken, ja. Dat is het gewoon: nou, elke dag achter je bureau gaan zitten en nou ja, s'avonds iets hebben wat er s ochtends nog Waar ochtends nog niemand had kunnen bedenken dat het, ook ik zelf niet, dat het er zou kunnen zijn. Dat is wel uh, wat, wat mij uh, gaande houdt. Ja. Jullie schreven met z'n tweeën zo'n beetje de schoolkrant vol. En die heette de Uitlaat. Ja, er was een officiële schoolkrant. De, de, de, op het Systeem, Die heette de Animo. En, uh, maar wij waren nog te jong om uh, in dat bastion door te dringen. En toen hebben we een eigen. Uh, schoolkrant opgericht. En dat was de uitlaat. En die verkochten we dan voor één gulden. En op een gegeven moment werd die schoolkrant uh, verboden... door de schoolleiding, wat de uh, oplage enorm deed, <laughs> deed stijgen. Uh, dus uh, ja, dat was ons uh, hobby. En later, toen, uh, toen die, wat de oudere generatie was, uh, uh, nou ja, van school af was... toen uh, konden we zelf de animo gaan doen, de echte officiële schoolkrant... Samen met Jean-Marc van Tol, de tekenaar van uh, Fokke en ze. Dus in mijn herinnering za zaten we, en ook in hun herinnering volgens mij... zaten we met z'n drieën in die redactie. Maar ik heb een keer meegewerkt aan een boek over de geschiedenis van onze school. Toen kreeg ik al die oude schoolkranten weer in handen. En toen zag ik dat, dat er wel negen mensen in de redactie zaten... van wie ik er dus uh, zes ben vergeten. En uh, Ronald, Jean-Marc en ik zijn dan overgebleven... En er was nog een beroemde schoolgenoot, twee eigenlijk, want de prinsen van Oranje gingen daar ook naar school. De ja. koning Willem-Alexander zat op school niet bij jou in de klas, geloof ik. Die zat bij Jean-Marc in de klas en Ronald zat in de parallelklas daarvan. Ja. Dus wel hetzelfde jaar dan? Ja, die, ja want ja, Willem-Alexander is van 67 hè, en ik, ik ben van 68 en Jean-Marc is ook van 67 en Ronald is van 65. Nou, die was wat later. Die was waarschijnlijk al blijven zitten. Weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, uh, dat klopt. Ja. Die zat bij ons op school. Met, met één. Uh op twee Prinsen, één bewaker, één beveiligingsman die een beetje achter ze aanschouwde. Die ging dan mee naar school en die liep daar rond. Ja, die liep daar rond. Of die stond dan op de gang. Of die, ja, die hoorde er een beetje bij. Maar dat was, dat was niet echt. Dat zou nu niet meer zo gaan. Ik weet tenminste, nou, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat nu gaat. Maar ik kan me voorstellen dat er momenten zijn in, in, in de afgelopen tien jaar waarop de beveiliging toch iets strakker moet zijn georganiseerd dan een soort. Weggelopen regisseur uit Derk, zou ik maar zeggen, die achter die jongens uh, aan uh, shout. Zoals toen ging met een lange jas en ja, een, ja, en een iets te groot montuur. Ja. ja, het is ook wel slim van ze dat ze dat niet openbaar maken hoe je dat doet. Dat nee. zou, zou ik ook niet doen. Nee. Maar het klinkt alsof jullie een beetje rommelige jongens in een chique omgeving waren. Ja, we waren wel alle drie uh, enigszins vreemde eenden in de bijt, zou ik zeggen. Ja. We, we hadden andere ambities en. Nou, zeker Jean-Marc, die zag er echt uh, heel raar show uit uit. Nu in Wie is de Mol is, die kritiseert om zijn uh, harembroeken... Uh, die, die hij uh, droeg in dat programma. Nou ja, die had hij toen eigenlijk ook wel aan. Dus uh, ja, een onconventioneel stelletje. Uh, maar niet, uh, geen outcast of zo. Nee, want we waren wel... Geaccepteerd populair, en geliefd. Ja, en populair, ja. ja. Maar wel op een eigen manier, maar... Op die school werden er verkiezingen gehouden. En dan, ja, iedereen stemde toen nog, denk ik, gewoon wat zijn ouders zo'n beetje stemden. Dus dan stemde de hele school, stemde VVD. En er waren er een paar D66 en. P van de A of uh, toen nog PSP of zo. Maar dan, dan ging het echt uh, over 800 uh, leerlingen stemden op de VVD. En dan waren er nog 50 zo'n beetje die iets anders deden. Dus zo'n school was dat. En wij waren dan die, die leerlingen die, die iets anders die stemden iets anders dan, deden. dan de VVD. Ja. De linkse jongens uh, ja. in, in de rechtse omgeving. Uh, Gippard en jij zijn nog steeds hele goede vrienden. Hij heeft, ja. een, hij heeft een keer ergens over jou geschreven. Het is als een huwelijk zonder seks. We zijn het altijd eens, ook als we het niet eens zijn... Want dan ben ik het alsnog toch met hem eens. En, en zo nog een paar hele lieve uitspraken. Hij is er altijd geweest en hij zal er ook altijd zijn. D dit klinkt echt als een hele hechte vriendschap. En dan noemt je ook zonder enige twijfel zijn beste vriend. Ja, dat is, dat is heel mooi... En dat is wederzijds ook, ja. Jean-Marc is ook een hele goede vriend van ons overigens, hoor. Dat, dat, uh, maar uh, Ronald en ik, ja, we hebben bij elkaar in huis gewoond. Toevallig stuurde hij van de week nog wat dingetjes uit zijn dagboek uit 1990. <coughs> Toen was ik net bij hem in huis komen wonen, in Utrecht, in studentenhuis... Bert gedraagt zich wel als een hele grote klootzak deze dagen. Het, is, het lijkt wel een gewone huisgenoot geworden. Dat was er blijkbaar iets, maar dan drie dagen later of zo... toch weer een ouderwets gezellige avond met Bert meegemaakt. Dus in die tijd waren er nog wel strubbelingen. Nou, misschien ken je dat ook wel dat je ja als je in de twintig bent of zo... dat je dan nog hoogoplopende ruzies kan krijgen met vrienden... over standpunten en over nou ja eigenlijk heel onbelangrijke dingen... die dan heel belangrijk lijken. Maar nu zijn we eigenlijk heel, heel mild en heel... Uh, ja, niet altijd eens of zo. Maar je, je kunt eigenlijk veel beter uh, iemand accepteren zoals hij is. Je, hebt, je doet geen enkele poging om iemand te veranderen eigenlijk als het zo'n goede vriend is. Want je die weet die strijd weer. is al lang al ja. voorbij. Dat is voor, voor jonge mannen ja. om nog strijd te voeren... Ja. en de vriendschap ook nog te bevragen. Die, ja. die, staat nu wel vast. Ik, die staat nu wel vast. En ook wel, kun je in retrospectief echt wel goed zeggen... dat geldt voor mij, maar ik denk ook voor hem... als ik Ronald nooit, niet had ontmoet... dan zou ik nooit zijn gaan schrijven. Dat, is echt, dat, dat hangt echt helemaal samen met daarin, onze daarin vriendschap. hebben ja. elkaar aangestoken. Ja. En wij, wij, wij lazen gewoon complete oeuvres. He, van, dus niet alleen uh, Moelisch en Reven uh, en, Reve en Hermans. Die hebben gewoon integraal gelezen. Gewoon dat hele oeuvre. Maar ook uh, Maarten het Hart, Jeroen Brouwers, uh, Jan Siebelink. Al die. Ik heb een keer Siebelink geïnterviewd. Toen in mijn journalistieke periode. En na afloop van het interview zaten we nog wat te praten. En <tossimus> ik keek zo voor in dat boek van hem. En ik zei: Nou, weet je wel dat ik al die boeken van jou tot 1990, dat ik die gewoon allemaal heb gelezen. Dat ik kon ik niet geloven. Maar wij, ja, wij, wij gingen gewoon. wij lazen gewoon elke dag minstens één boek, Ronald en ik. Dus, dan, en dan leer je wel heel erg veel van. Ja, niet zozeer hoe je moet. misschien niet, niet op dat moment direct van zo moet je het doen of zo. Maar. Je kunt wel zien wat, wat de ene schrijver van de andere onderscheidt. En, uh... en wat je mooi vindt en wat maar, je belangrijk ja. vindt en, en dat soort dingen. Nou, werd Giphart werd, werd een piepjonge debutant en, en cool. meteen ook al succesvol. Zat toen bij Sonja Barend ja. als, ik geloof, jongste debutant van het moment. Of misschien zelfs van, van, van het jaar of, of, of nog, uh, nog spectaculairder. En Sonja Barend die zei, uh, met gefronste met wenkbrauwen er zit wel heel veel seks in het boek viel eigenlijk ook wel weer mee, maar vooruit. En die Gippard was zo slim om te zeggen... ja, er zit heel veel seks in het boek, jou, Heel veel seks. En had dus een bestseller te pakken... want iedereen rende naar de boekhandel om zich uh, te verontwaardigen. Ja. Maar hij werd dus de jonge, succesvolle debutant. En, en bij jou gebeurde het niet. Dat boek kwam niet. Dat boek wat iedereen verwachtte... Ja, nou ja, iedereen. Maar het duurde wat langer dan duurde, bij ja, nou, ik kan zo zeggen. Ja, het duurde zeker langer, ja. Ja, Ronald die debuteerde zeg maar zo ongeveer die, in, toen hij 6, 27 was, denk ik. 26, denk ik. En ik toen ik 40 was. Maar Er dus zit wat ruimte tussen. Ja, maar Multituli debuteerde ook toen hij 40 was... Ja, dat is, niet dat dat heel veel uitmaakt. Maar, nee, maar, maar, maar het is, had dat invloed op elkaar? Was, was het zo dat hij er met, met, met de prijs vandoor ging... en N dat jij daardoor wachtte? Of? Nou, zo heb ik, zo, nou, zo moet je dat niet, niet zien. Maar ik denk wel, op een gegeven moment... Wij schreven elkaar, zelfs toen we nog naast elkaar woonden in het studentenhuis schreven we elkaar nog uh, brieven. En, en, en uh, Ronald was toen ook bezig met zijn debuut. En dat was in eerste instantie een heel serieus dat wil zeggen, literatuurluurs boek, Maar hij schreef op een gegeven moment een brief... aan een ex-geliefde, geloof ik, of zo. En die was ontzettend uh, geestig en los. En... en uh ik, zou, ik geloof dat ik degene was die tegen hem zei: Je moet zoals. Hij las, we lazen die brieven natuurlijk aan elkaar voor, die we dan aan het meisjes uh, stuurden. Uh, dus zo moet je, dat moet je doen. Want dat is echt goed. Dit is, Dit is echt toon. grappig. Dit is de toon. Dit is, en dat is, dat, dat is wel het geheim eigenlijk van uh, schrijver, denk ik. V ook voor een individueel boek. Dus je, je hebt natuurlijk je eigen stijl, maar hè, zoals ja, onmiskenbaar iemand uh, kunt herkennen aan de manier waarop hij spreekt. En. Eh, dus dat is al een, iets wat je moet omzetten in, in taal, in, in geschreven taal. En je hebt ook nog de stem die uit het boek spreekt. Eh, die moet je ook zien te vinden. En als je die vindt, dan heb je eigenlijk de sleutel tot het boek. Dan wordt het ook geen worsteling meer, denk ik, om dat te schrijven. Want dan, ja, dan is er plotseling een verteller die zijn verhaal doet. Nou, Ronald heeft dat snel gevonden. Ik heb toen wel, dat was in drie of 94, heb ik wel een heel dik boek geschreven... Het karakter van de ploeg heette dat. Maar dat was... Ja, omdat Ronald al was gedebuteerd... was dat ja, net zoiets als Ronald... maar dan minder, omdat, het, ja, omdat hij eerder was dan ik. Maar niet dat het een wedstrijd was, maar snap je? dat? Het... Maar je dacht, dit is er al. Dit ligt er dichtbij. Ja, dit is niet zo goed. En ik werkte toen al bij een uitgeverij... en ik zag altijd alle binnenkomende manuscripten... en ik dacht in alle bescheidenheid. Dit is wel beter dan wat ik gemiddeld binnenkrijg bij de uitgeverij aan ongevraagde manuscripten, maar het is ook weer niet... Uh, zeg maar de, de deur die een oeuvre opengooit. Wat ik ook van jou, van Ronald, wel degelijk is. Dat is een boek dat en Blauwe Maandag van Grunberg bijvoorbeeld. Dat zijn boeken. Ja, daar, daar gaat iets. Daar gaat daar daar, daar gaat begint deur, ja daar begint iets. Daar gaat een deur open in een enorm uh, huis waar nog een heleboel andere deuren open kunnen gaan. Nou. En dat heeft vrij lang uh, geduurd voordat ik dat had gevonden. Eigenlijk na die, je noemde net die jeugdboeken. Het is eentje over Michiel de Ruiter en eentje over Rembrandt. En toen ik die maakte, toen merkte ik dat je eigenlijk met een, met een A4'tje... Uh, met wat gegevens, dat, dat dat genoeg is als basis om, een, om, om in ieder geval zo'n jeugdboek... een, een novellenlengte boek uit te uh, maken. Uit te de zou ik maar zeggen. Dus ik dacht dat hoeft eigenlijk helemaal niet heel erg ingewikkeld te zijn. Het kan heel simpel. Dus bijvoorbeeld nu uh, ze zullen denken dat we Engelen zijn, daar heb ik helemaal geen schema voor gehad of zo. Het we gewoon helemaal, zomaar maar zeggen, uit mijn hoofd uh, geschreven. Dat is gewoon een idee en, en inspiratie en toen, toen kwam het. Ja en toen en dan dan, dan ja en dan kun je dat het is eigenlijk zo, het zit zo eenvoudig in elkaar dat dat je dat met verschillende versies wel zwaar, maar dat, dat ik daar niet echt een, een schema voor hoef te maken of of, of uh, personages moet uittekenen. Of wat dan. Ik, ben, ik, ik heb dat uh, toen ik nog niet was gedebuteerd, wel heel vaak uh, geprobeerd. Hoor. Dan dacht ik, oh ja, een goede schrijver. Die maakt natuurlijk een soort files van die personages. En dan dacht, nou, dit is personage 1. Die heeft dan bruin haar en blauwe ogen. En het personage 2 is, nou, is dan ja. blond, natuurlijk. En dus, je die was dan er bl wel, dus je was er wel al die tijd mee bezig? Ja, ik was er zeker mee bezig, ja. Het ja. was altijd, want je, je werd uitgever... Je, je, je werd hoofdredacteur van de rails, van de spoorwegen... je, je hebt allerlei dingen gedaan... maar je ja. was eigenlijk altijd al bezig met dat schrijverschap. Ja. Wat is dan het moment geweest dat je, dat je wel die stem vond? Wat was het startschot? Um, ja, wat was het precies... Nou ja, de, de, de, het realiseren van het hoeft niet zo heel erg ingewikkeld... Als je maar bedenkt van, nou, dit zijn ongeveer de mensen die erin voorkomen, of de personages. Dit is ongeveer de tijd waarin het zich afspeelt. Dit is ongeveer wat er gebeurt. Nou, dan heb je al een, uh, een aardig begin. Dus ik zat een keer bij de uitgeverij. Hè. dat is uh, Thomas Rapp, maar dat valt onder de beziger bij. Het was Robert Ammelaan nog de directeur. En we zaten een keer te praten over de, de toekomst. En uh, toen zei ik, ja, misschien wordt het wel eens tijd... dat ik nou een, een echte grote mensenroman uh, ga schrijven. En toen zei Robert, nou, ik hoopte al dat je dat een keer zou zeggen. Dus uh, zeg, maar, uh, zeg maar wat je nodig hebt uh, om dat te kunnen doen. En, en, en nou ja toen ik zei, nou ja, ik denk dat ik dat in een jaar moet kunnen. En toen ben ik dat gaan doen. En ook wel door dat vertrouwen dat er uitsprak van dat hij dacht, nee, nou, ja, dat, dat, dat, dat, dat lukt hem wel, dat kan die Nou ja, dat, kon, dat, dat lukte dus ook. En ja en vanaf dat moment wist ik ook wel van... je moet het, tenminste ik, hè, ik zeg niet, maar ik, ik moet het beschouwen als, als werk. Ik moet gewoon ochtends om half negen of om negen uur gaan zitten en, en beginnen. En beginnen en, en, en, en gewoon door. werken en ja. typen. Ja. In, je, in je laatste boek is het... Uh... Het, hoofd, het hoofdpersonage, een van de twee... want het, het zijn twee mensen die elkaar ontmoeten... die heeft een sterfgeval al in het verleden. En er sterft ook nog iemand bij de aanslag. Eigenlijk in al jouw boeken sterft er iemand. Is er een sterfgeval? Is er sprake ja. van dood en rouw? Ja. Er is, er is nog geen boek uit, uit je vingers gekomen waarin dat niet zo was? Uh, nee, ik, ik doe wel mijn best om... Uh, om, om het af en toe niet. Uh, om, ik, ik, ik probeer het wel eens uit de weg te gaan, maar het lukt eigenlijk niet. Nee. Het komt. Het, ja, dat, dat is wel een van de dingen die er vanzelf inkomen. Er zijn wel meer dingen die er vrijwel vanzelf inkomen. En waar je ook wel soms omheen kan gaan. Maar uh, ja, er zijn schrijvers die kunnen van bijna niets, met, met bijna niets toe, zou ik maar zeggen, zonder grote gebeurtenissen, of ook zonder dit soort uh, uh, grote gebeurtenissen in iemands leven, of wel grote gebeurtenissen in de wereld. Maar ik heb, dat wel, ik heb wel iets nodig om, uh, om als het ware het verhaal uh, aan het rollen te krijgen. En ook wel een, wat ik maar even noem, een soort uh, verdwijnpunt. Een soort van moment in het leven van iemand. Dat uh, op een bepaalde manier, ik wil niet zeggen een schaduw... Ja, dat, dat, dat, dat een schaduw werpt over dat hele bestaan, laat ik het zo maar zeggen. En dat is vaak de dood, dat heeft... Dat ik, inmiddels ben ik dan wel achter dat het te maken heeft met de dood van mijn broer. Die uh, trouwens bij Ronald in de klas zat. Uh, Wouter. En die is in het jaar 2000 overleden. Toen was hij 35. Heel plotseling, hè? Ja. In, in, in de nacht in een, een hartstilstand had hij. Ja. En van het ene moment op het andere was hij verdwenen. Ja, het was, ja. was het voorbij. Ja, was hij er helemaal niet meer. Dus ook geen, geen moment waarop je nog eens even de dingen op een rijtje kan zetten of wat dan ook. Dat was gewoon opeens weg. Dus... En jij, was, jij was ook op vakantie, want dat, dat heb je wel eens verteld aan, aan Matthijs aan Deen. Matthijs deed ja, met het keerpunt, hè, de ja, rubriek. En dat ja. hij... Jij ging nooit weg en toen was je een keer weg. Toen was er een keer een moment dat je niet in de buurt was. Ja. En toen gebeurde dit. Ja. Ja, dat was... Ja, dat, was on, dat, dat is wat je dan in, in een film wel eens ziet. Dat iemand... Uh, Zo'n mededeling krijgt. En dat iemand anders die dan. Ik belde toen naar mijn huis. Het was nog niet echt. een mobiele telefoon. Zorg nog niet echt. Uh, heel erg doorgedrongen. In, in ieder geval niet in mijn leven. Dus ik was. Uh, met, met mijn vrouw in. Uh, toen nog vriendin trouwens. In, uh, in. In Londen. En ik liep naar het hotel. En toen zei ik. Weet je wat? Ik, hier is een telefooncel. Ik bel even naar huis. Ik bel even naar mijn ouders om te vragen hoe het gaat. En toen. Kreeg mijn vader aan de telefoon. En die. Uh, vertelde dat, dat mijn broer was overleden. En dat was dus echt zo'n moment waarop ik het dat ik gewoon moest vragen van dat je dat het gewoon helemaal niet kan wisselen. Weet je? Dat je denkt, dit is, dit is. Ik heb dit niet goed verstaan. Dit, dit kan niet. Wat hij nu zegt, dat kan niet zijn wat, wat, wat ik hoor. Er moet, moet iets aan de hand zijn. Maar goed, dat, uh, dat was dus wel. Uh, Waar. En ik denk nu, tenminste dat heb ik ook wel toen tegen Matthijs ge, uh, gezegd. Van, nou ja, als, er, als er dan een keerpunt in mijn leven is. Nou, als het, dat moment neemt dat ik Ronald ontmoet. En, en dat we ideeën idee hebben. Wij gaan schrijven. Wij gaan schrijver worden. Dat is een heel belangrijk moment. Maar ook de dood van mijn broer. Achteraf denk ik wel. van ja, Als je ziet dat ook als ik het niet nastreef of zo. Of als ik het niet. M, m, m, als ik. Als ik niet oplet, dan voor je het weet, zit zo'n personage alweer met een dode broer of een dode zusje opgescheept, zou ik maar zeggen. Dus... Zo belangrijk is dat geweest. Ja. Maar, maar het is wel mooi wat je zegt: een, een personage moet een, moet een soort moment hebben. waardoor er een voor- en een na is. Een, ja. soort, een soort splijting waar je alles aan kunt ophangen in ja. dat bestaan. Of ja. dat nou het grote verdriet is of de, of de grote inspiratie. Maar de ja. dood is vaak wel zo'n moment. Ja. Het is een beetje... Ik denk als je in de schilderkunst, heb je, in de perspectief... heb je een verdwijnpunt. Hè? Dan gaan al die lijnen gaan daar naartoe. Nou, Zo'n zo, zo soort verdwijnpunt is dan, zou dit dan kunnen zijn. En ik, en, en ik vind ook dat je in de literatuur... Kun je een soort, heb je zo'n soort verdwijnpunt in, in het leven van zo'n verteller. Maar je hebt ook een soort verschijnpunt. Dan een moment waarop iemand begint te vertellen... En Zoals in een, in een nieuwe boek begint hij, nou ja, dan is binnen een bladzijde gebeurt die aanslag. Dus het is een vrij cruciaal moment om te beginnen met te vertellen. Um, en zo die twee, die twee punten die kun je eigenlijk altijd wel aanwijzen. En ja, het ligt misschien voor de hand... om dan de dood in iemands leven zo'n rol te laten spelen. Maar dat is wel echt iets dat eigenlijk automatisch gaat. Het is dus niet iets wat ik zit te plannen of zo. Maar... En in heel veel verschillende varianten. Dan is het weer een, een, een vrouw die dood is, een, een, een kind, een, een zus, een, een, eigenlijk, eigenlijk iedereen is steeds in een andere manier. En steeds ja. ook op een andere manier vertel je het. Maar het lijkt alsof je er omheen cirkelt om die gebeurtenis, om die dood, die je nog steeds niet begrijpt, langs allerlei kanten te onderzoeken in de literatuur. Ja. Nou ja, dat is heel goed gezegd. dat ja. is, is, is eigenlijk waar het op een bepaalde manier omheen draait. Zonder dat ik dat... Erg wil of zo. Zonder dat ik dat snap Zonder dat ik dat heel bewust nastreef of zo. Is dat wel wat je kunt concluderen. En nu, nu praten we erover. En dan word ik me daar weer van bewust. En dan straks dan, uh, zit ik weer. Uh, een aan nieuw die tafel. Boek te en, en, dan, en dan gebeurt het eens. gewoon. Snap je? En dan, dan. En dat geeft ook wel. Ja, ik weet niet, ik kan, ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk... Als het, voor het verhaal dat zich in het nu afspeelt in zo'n roman... daar moet ik bijna alles uitschrijven... en dan kan ik niet zo makkelijk een jaar overslaan of zo. Maar als iemand dan terugkijkt op zijn leven in korte flashbacks... of zoals in dit boek is, zijn dat eigenlijk maar zo korte alinea's... Uh, dat, dat kan ik wel. En dat kan heel goed als, als, als het gaat over iemand die er bijvoorbeeld niet meer is... Dan, dan, uh, want dan blijven belangrijke, uh, uh, de belangrijke momenten over. Of in ieder geval de momenten die overblijven, die zijn belangrijk. Omdat ze zijn overgebleven. Dat is, zo kun je het beter zeggen. Dus een soort filter. Ja, ja, dus er zijn herinneringen uh, aan de, de overledene, En die zijn alleen al belangrijk omdat je ze nog hebt. Terwijl die gebeurtenissen op zich helemaal niet zo belangrijk hoeven te zijn. Wat zijn de herinneringen aan je broer die zijn gebleven? Wat voor, wat voor herinneringen zijn dat? Uh, oh ja, het is. Ik heb op een gegeven moment me ingesteld dat we in ieder geval één keer in de maand naar het café uh, zouden gaan. Zodat we elkaar sowieso dan één keer in de maand zouden zien. En daar was ik achteraf heel blij mee. Want een week voordat hij overleed, had ik, waren we nog nou, in Hilversum in het café uh, geweest. En die avonden dat ik met hem. Uh, ja, aan, aan de bar heb doorgebracht, zou ik maar zeggen. Dat, dat is wel echt... Dat vind ik... Dat denk ik wel graag aan terug. Ja, dat was mooi. En dan, ja, dan zaten we gewoon aan, in zo'n... een normaal café zoals een café is. Dus daar werd dan een voetbalwedstrijd vertoond. Of wat dan <laughs> ook. En dan zaten we daar. Ik vond het heerlijk, ja. En dan en, een biertje drinken en praten over... Uh, muziek, voetbal, voetbal, muziek. Ja, muziek heel veel. Ja, voetbal, dat interesseert mij eigenlijk niet zo heel erg. Maar ik vind het dan wel leuk om... Vond het met hem leuk om daarnaar te kijken. Maar, maar waar ik ook wel veel aan denk is dat wij gewoon. Uh, zijn, uh, zijn beste vriend. Die lacht nog steeds zoals mijn broer lachte. Maar ik lach ook nog zoals mijn broer lachte. Dus als ik als ik die beste vriend, die spreekt niet zo heel vaak, maar als ik hem hoor lachen, dan denk ik meteen aan mijn broer. Dat is precies... En dat heeft hij natuurlijk bij als hij mij hoort lachen, hè, of ook hoort spreken. Dus muziek die blijft en, en ja. een lach die blijft. Een broer verliezen, dat, dat, vind, dat vind ik nog iets anders. Ik bedoel, ja, mijn vader is jong gestorven, ik heb uh, een paar hele goede vrienden die dood zijn, maar dat vind ik iets anders dan een broer. Omdat een broer, dat, dat, is, dat is een beetje jezelf. Ja. Het, ja je hebt ook halfbroers broers natuurlijk, maar het is Hetzelfde genepakket en dezelfde generatie. Ja. En, en op hetzelfde pad geflikkerd. Jazeker. Uh, nou, Jerry Gozens, een ander goede vriend van mij. Die ontmoette mijn broer. En die zegt altijd, het was de rock'n'roll uitvoering van Bert. En dat vind ik wel, wel een mooie typering van mijn, uh, van mijn broer. En uh, waar ik ook wel veel aan moet denken is natuurlijk aan dat wij... dat, dat dat het gezin mijn ouders leven allebei nog. Dat we waren met z'n vier, en nu zijn we met z'n drieën, eigenlijk als het als ik het heel klein maak, tot de tot kern van ons gezin. Zonder mijn vrouw en mijn eigen kinderen. En uh, ja. De mogelijkheden van een viertal zijn veel groter... dan de mogelijkheden van een drietal, zou ik maar zeggen. In, in de zin van hoe je met elkaar omgaat. En met name van twee generatiegenoten, inderdaad. Die, en hij, is, hij was er natuurlijk altijd. Toen ik, hij was drie jaar ouder dan ik, dus hij was er al toen ik kwam. Dus wij hadden ja, ons, eigen, uh, nee, ons eigen gevoel voor humor... en onze eigen relativering van alles wat er gebeurde. Hij was bovendien degene die altijd de kastanjes uit het vuur had gehaald... zou ik maar zeggen, in de, in de opvoeding. Dus ik was dan eigenlijk een heel brave, rustige jongen... en hij was toch iets wilder, zou ik maar zeggen. Ja. Maar hij is dus, dat, dat, dat zag ik een keer bij, bij een heel kazig programma... van zo'n zo tv-psychiater. Een soort dokterfilmer, dan vrouwelijk. En die vroeg aan, aan een stel, ik weet helemaal niet waar het over ging... maar die vroeg, who else is in the room... En dan bedoelden ze van wie, wie kijkt er mee die er helemaal niet is? Of wie zit er in je hoofd die, daar, oh ja. die, er, die er eigenlijk ook niet is? En, en dat vond ik een heel mooie vraag. Dat is Dus bij jullie ook, als het gezin bij elkaar is... dan is hij in de kamer zonder dat hij er is. Ja, ja, als, ja zeker, als een soort, ja. soort geestverschijning. Maar, maar eigenlijk meer ook omdat hij, dat hij er nog steeds natuurlijk is. Een soort herinnering of zo. Ja, omdat hij niet... Ja, hij, hij is er niet meer, maar hij is op een bepaalde moment... natuurlijk niet weg te denken in, als ik bij mijn ouders ben. Zeker niet als ik daar. Sowieso als je bij je ouders de deur binnengaat, dan word je meteen weer kind. Tenminste, de verhaal, trouwens, met leraar ook. Als ik een leraar tegenkom, dan word ik meteen weer een ja, leerling. Ja. <laughs> ik word ik meteen weer een klier. Ja, hij <laughs> ja, ja, gaat het meteen misschien <laughs> weer heel vervelend doen. Maar, snap je, je, je valt toch wel heel snel meteen in de rol die je eigenlijk hebt. En, en, en dat, dat, dat is het moment, dat kun je ook heel makkelijk. Dat, dat geven mijn ouders helemaal geen aanleiding toe of zo. Maar inderdaad is de. Is, de, is, de, is mijn broer altijd afwezig, aanwezig, zullen we zeggen, ja. ja. Je, je draaide, uh, jullie draaiden op, uh, op zijn uitvaart uh, Blackbird van de Beatles. Als, als je dat tien jaar geleden had gehoord... was je waarschijnlijk uh, in snikken uitgebarsten. Ja. Maar ik ga ervan uit dat dat nu gewoon kan. Omdat het, dat de tijd ook wel zijn een werk doet. En, ja, het, en... dat mag. Dat is een heel mooi nummer. Ja. Laten we gaan luisteren.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 For this moment to arise. You were only waiting for this moment to, arise. You only waiting for this moment to arise. Blackbird van de uh, White Album van de Beatles. Het, uh, het liedje dat jullie uh, draaiden voor, jou, uh, voor jouw broer toen hij uh, plotseling stierf in het jaar 2000. Bert Natter uh, over het uh, nieuwe boek. Ze zullen denken dat we engelen zijn, heet het uh, boek. Um, er is iets wonderlijks in, in, jouw, in jouw manier van schrijven. Want dat, dat ben ik eigenlijk wel tegengekomen bij meerdere dingen... die je vertelde over vorige boeken. Je schrijft aan een, aan een groot, groot conceptboek. Aan, aan iets dat enorm moet worden. Een historische roman met acht personages in negen tijdvakken, et cetera. En dan terwijl je daarmee worstelt en, en overnieuw begint... en een beetje research aan het plegen bent... komt er ineens iets tussendoor. En dan en dan en dan begint het. Dan, dan komt er gewoon een heel ander boek dat zich opdringt en dat ook dat ook vrij snel af is. Ja, dat is wonderlijk hè? Dat is uh, dat is zoals het gaat. Hoewel ik nu ook wel bij dit ik heb dat eerder gehad toen ik Goldberg aan het schrijven was een hele dikke historische roman die zich in de nabije toekomst afspeelt, vreemd genoeg. Eh, dat en, ik... en in het verleden ook. En in het verleden. En, en uh, dat ik toen opeens Remington uh, schreef. En nu was ik bezig met een... Want toen, toen was het een, een lekkage die, die de, de breuk veroorzaakte. Ja ik, ja, ik zou na de vakantie, na de zomervakantie weer beginnen. En toen had ik in mijn werkkamer een enorme lekkage. En de aannemer kwam kijken... En... En, en die, die, die trok zo'n gipsplaat uit het plafond en zei, uh, ja, ja, dat moet er allemaal uit. En uh, ik, ik kom straks wel even terug. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik zet even alles van de ene kant van de kamer naar de andere kant... en dan kan hij er goed bij. Maar, nou, toen kwam hij terug, toen trok hij al die platen uit van, van, van, van het plafond, zou ik maar zeggen. En dat was helemaal doorweekt allemaal. Dus toen zei hij, ja, dat gaat wel een paar weken duren... De drie weken of zo, zei hij. En ik keek dus naar de andere kant van mijn kamer... waar mijn bureau stond met alle research voor dat Goldberg-boek. En ook drie versies waar ik er één van wilde maken. En toen dacht ik, ja, dat gaat natuurlijk niet lukken zo. Weet je wat, ik pak mijn laptop en ik ga beneden op de bank zitten. En dan probeer ik gewoon iets anders, iets, iets kleiners te maken. En dat werd Remington. Dus... En toen ik dat af had, dat, duurt dan, dat had ik wel heel snel geschreven... Hoor. in 15 dagen, of zo had ik de eerste versie dat is echt heel snel. En toen moest het natuurlijk wel worden herschreven. Dus ik was nog wel eventjes mee bezig. Maar toen ik dat af had... toen wist ik ook opeens hoe ik dat Goldberg moest aanpakken. Dus door die, door die novelle die wel iets dikker dan een novelle werd... Ja. die je in 15 dagen in een ruwe opzet schreef... dacht je ineens, zo moet ik dat grote boek oplossen. Ja. Dat er uiteindelijk ook gekomen is. Ja. Dat is Over een, een onderzoeker die een, een componist uit het verleden of een, een muzikus uit het verleden, Goldberg, waar, waar Bach vooral bekendheid aan heeft gegeven door er een stuk voor te schrijven. Die man wil dat onderzoeken, maar die, die ja, heeft eigenlijk ook oneigenlijke motieven om dat te doen. En die komt ja. dan ook nog uit in de, in de toekomst. En dat is een tamelijk complex werk, eigenlijk. Ja, dat is heel complex. Ja. En dat bestaat eigenlijk uit, uit twee. Grote delen zou je kunnen zeggen. Iemand die in, nou ja, in 2020 eigenlijk. dan is Europa uit elkaar gevallen. In mijn boek. toen ik dat schreef. was dat nog echt niet aan de orde eigenlijk. Maar dat is nu. begint dat al. En de gulden lijken. is weer ingevoerd. Ja, de gulden is weer ingevoerd. En heel Duitsland is opgedeeld. in al die deelstaatjes. Die, die, die zijn allemaal aparte landen geworden. en met eigen vlaggen en zo. Maar goed, het was meer. Een soort hint, hè? omdat in het verleden Europa is altijd in oorlog geweest... behalve de laatste 70 jaar. Uh, maar goed, dat, dat zit er dus in, dat, dat deel in het verleden. Nou, daar had ik denk ik wel tweeënhalf, drie jaar over gedaan... om dat helemaal te schrijven. En toen naar Remington ben ik verder gegaan... en toen heb ik die, dat idee uitgewerkt van iemand... die in onze tijd op zoek gaat naar dat... Dat, naar de 18e eeuw, naar de tijd van Bach zou ik maar zeggen. En dat schreef ik ook in een half jaar. Was ik daarmee klaar. Dus, dus de helft van het boek heb ik in, in, in drie jaar geschreven en de andere helft in een half jaar. Dus dat, dat zegt wel iets. Uh, nee, nou ja, dat, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Dat, de snelheid waarmee het gaat zegt niet echt direct iets over de, over de kwaliteit. Maar het is. Uh, ik heb veel meer bewondering gekregen... voor schrijvers van historische romans... zodat ik het zelf nu een keer heb gedaan. Omdat ik altijd dacht... nou, dat is een beetje een genre, dat, dat telt niet echt mee... zou ik maar zeggen, maar... Is bijvoorbeeld Torrentius van Teun de Vries. Een heel dun boekje over een uh, 17e-eeuwse schilder... die beticht werd van, uh, ja, van allerlei duistere praktijken en zo. Uh, ja, dat is zo waanzinnig goed gedaan. En dat... Het lijkt makkelijker. Mensen denken dat het makkelijker is dan een romans schrijven in onze huidige tijd. Maar ja, in onze huidige tijd, voor onze huidige tijd hoef je geen research te doen... over hoe mensen met elkaar omgaan. Maar dat... het, het verschil is dat je, je hebt historische romans... waarbij mensen toch bij de waarheid proberen te blijven... en dat dan een klein beetje invullen. Ja. En, en, en wat jij deed was, was er ook gewoon lekker een bende van maken... en je fantasie de vrije loop laten. Ja, ik Wel kon, op ja. een manier dat je als lezer denkt... zo had het vast kunnen gaan... Of dat je het gewoon niet weet, is dit nou waar of niet. Dat het, dat het een soort plausibiliteit in zichzelf heeft. Ja. Maar uiteindelijk heb je gewoon je fantasie lekker gebruikt. Nou, ik ben met de geschiedenis aan de haal gegaan, dat ja. zou kunnen zeggen, Pieter. Ja. En uh, dat is ook wel. Nou ja, dat, die, als je die kans niet grijpt, dan, dan kun je beter historicus worden. Als je, als je, als je ook niet, een ziek beroep, maar ja, dat wel is iets dat, heel anders. Dat is iets heel anders. Dan, dan, dan probeer je eigenlijk. Uh, het grappige is dat je dan probeert natuurlijk om, om, om de werkelijkheid op te schrijven... alsof het fictie is, de, de spanning van een roman te geven. Terwijl je een historische roman schrijft... dan probeer je eigenlijk te doen alsof het echt gebeurd is. Dat, is, dat zijn echt tegengestelde bewegingen, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar ik wist daardoor wel... Dat, want nu ben ik eigenlijk ook weer verder gegaan met het boek... dat ik heb onderbroken voor Ze dus Zullen Denken Dat We Engelen Zijn... Uh, ik wist dus wel van, ik ben in staat om in een betrekkelijk korte periode uh, iets te schrijven. Uh, vanuit het niets eigenlijk. Want dat was voor Remington gold dat en voor dit boek geldt dat ook. Dat is eigenlijk uit het, uit, uit het niets. Uh, wat, wat was nu het vertrekpunt? Niet, niet een lekkage hoop ik? Nee, een, een droom. Ik, ik droomde dat ik. Uh, ik werd wakker uit een droom, laat ik het zo zeggen. En alles wat ik van die droom nog wist was dat ik onder een tafeltje lag te schuilen met een onbekende. Tegen een terroristische aanslag. En uh, ja, ik, ik, ik, ik had het opgeschreven en toen ik dat teruglas, toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel het begin van, van, een, uh, van een boek. Ook heel nadrukkelijk wel het begin. En in die eerste versie duurde het nog wel 15 bladzijden voor die aanslag plaatsvond. En toen dacht ik, ja dat, moet, dat kan toch beter? Ik bedoel, waarom gebruik ik niet echt die droom? Want, want oh. Onthoud jij altijd je dromen of, of doe je daar iets mee? Als, ben je een levendige dromer? Nou, niet echt levendiger dan niemand anders, denk ik. Maar ik probeer wel altijd die droom... Uh, als ik een, een, een, een droom heb waar echt wel een beetje een verhaal in zit... of waar ik me dingen van herinner, dan probeer ik het altijd... zeg maar, even, even te, te recapituleren wat er allemaal in die droom is gebeurd... terwijl ik nog in bed lig. En dan schrijf ik hem vaak wel eventjes op... De volgende ochtend. Dus nu in, in dit boek zit een droom... de aanleiding is een droom. Maar er zit ook een droom in over de hoofdfiguur... die met zijn vader uit inbreken gaat. Nou, dat, dat, die lijkt heel erg op een droom die ik zelf heb gehad... waarin ik met mijn vader uit inbreken ga. Dus dat is, ja... Nou ja, dat is wel een... Uh, uh, dus dan, dan kan je dat gebruiken. Dat heeft een soort logica, zo'n droom. Een soort vreemde logica. Omdat je je nooit in een droom denkt van wat gebeurt er nou toch allemaal weer. En het is allemaal, je handelt op de een of andere manier... maar in, in een volstrekt naar zijn eigen logica luisterende uh, wereld. En, uh, en dat vind ik interessant om, om, om te gebruiken. En het is leuker ook om een echte droom te integreren in je boek... dan een verzonnen droom die je eigenlijk... Uh, uh, zeg maar op, de, op, de, op maat maakt voor een personage. Want dan, dan gebruik je het gewoon om ergens te komen... waar je toch al heen wilde. Ja, en, ja. Een, droom, een droom over je. opent eigenlijk een perspectief... Of, ja. of brengt iets aan het licht. En je kunt ook niet zelf altijd begrijpen... waarom, waarom droom je nou dit en waarom gebeurt er nou ja, dat? Waarom droom je dat je gaat inbreken met je vader bijvoorbeeld? Ja, dat vond ik ook een hele vreemde. Maar wat <laughs> ja, is dat? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat het is, maar ik, ik heb het wel aan mijn personage gegeven... zou ik maar zeggen, ja. En wat opvalt, was, dat, dat staat er ook in, in, dat mijn vader niet heel erg, uh, uh, niet altijd even handig is in, uh, in, in, uh, in, in sommige klusjes, zou ik maar zeggen. En dat, dat die, mijn vader was in die droom juist heel erg handig was. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen, ik zie mijn vader niet met een, met een breekijzer een deur openbreken. Uh, in mezelf ook niet. Maar dat gebeurde in die, in die droom. Ging dat allemaal heel uh, makkelijk en vanzelfsprekend. Alsof we elke nacht uit de inbreken gaan, zou ik maar zeggen. Ja, ja nou, dat ze invoeren in het uh, droomverklarend handboek van John J. Slagveer: Breekijzer. En dan kom je altijd op iets. Ja, ja. Oh, oh, wat leuk. Ja. Die, die terroristische aanslag. Het, het, het mooie is dat, dat het in Nederland niet echt is gebeurd. Ik bedoel, we hebben, we hebben een paar. Uh, dingen gehad die er misschien op leken. De moord op Van Gogh zou je een aanslag kunnen noemen. Ja. En zo zijn er nogal wat gebeurtenissen. Maar die echte grote terroristische aanslag... waar iedereen al zo lang bang voor is... die is in dit land nooit gekomen. Maar we hebben het inmiddels wel in heel veel andere landen... om ons heen gezien. Ja. Waardoor we de clichés ook een beetje kennen. Gek ja. genoeg zijn het clichés geworden. Wie had dat ooit gedacht? Ja. En, hey. die, en die gebruik jij op, op een prachtige manier. De taal van de politici. De taal van de media. De, de gebeurtenissen waarvan je kunt voorspellen dat ze zouden gebeuren ja. als zo'n aanslag plaatsvindt. Ja, ik heb voor het gemak heb ik dan de minister-president een vrouw gemaakt. Omdat ik dacht, anders dan wordt het wel, dan gaat iedereen dat heel één op één passen op, de, op Nederland van nu. En dat wil ik eigenlijk niet. Het is ook niet duidelijk of het in Nederland is, maar het lijkt heel erg op Nederland. Ja, iedereen spreekt Nederlands in, in dat boek. Maar als het in het Roemeens vertaald wordt, spreekt iedereen natuurlijk Roemeens in het boek. Maar goed, het, het kan heel goed een, een moderne westerse democratie zijn. En, en waarom niet Nederland. En uh, ja, die, die, de retoriek van de politiek. en ook wel de, de voorspelbaarheid van hoe de media daarop uh, reageren als zoiets gebeurt. Uh, daar heb ik wel wat mee gedaan. Ik heb geprobeerd eigenlijk om, om de mensen die in dat boek, dus Alfred en Brunella. dat zijn die man en die vrouw die elkaar ontmoeten. Om die als het ware in een andere positie te laten zetten dan, dan wij, als we dat niet meemaken. En, en hoe wij naar, naar zo'n aanslag kijken, is van oh ja, het is zo laat gebeurd. En er zijn zoveel mensen bij betrokken. En het was daar en daar. En daarna was er, gebeurde nog dit. Dan maak je een soort logisch plaatje van. Maar dat is het. En dan kun je het ook makkelijk afsluiten uiteindelijk. En op een gegeven moment zijn ze er ook wel weer op radio en televisie over uitgepraat, zou ik maar zeggen. Maar dan is het nog niet voorbij voor degene die daar betrokken bij waren voor nabestaanden of voor slachtoffers. Of... Het is eigenlijk in, in, in extreme vorm, wat je net zei... een gebeurtenis met een duidelijk voor en een na. Een soort jaar nul of een, of een moment dat alle tijdrekening opnieuw begint. Ja, ik denk dat het in, in de levens van mensen die dit overkomt... maar dat, dat geldt ook eigenlijk al voor mensen bijvoorbeeld die een overval meemaken en een gewelddadige overval meemaken. Of een auto-ongeluk of wat auto -ongeluk, dan ook. ongeluk of een, een, een, een vliegramp of wat dan ook. Daarvoor, ja, daar staat gewoon een, een voor en een na. En zoals het ook trouwens in mijn leven is met de dood van mijn broer. is dus een voor de dood van mijn broer en een na de dood van mijn broer. Dus zo'n soort markeringspunt is het zeker. En je weet gewoon dat als je dit meemaakt en overleeft... dan... Dan verandert je alles. Dan is het, dan is het inderdaad. Dat is het gewoon een censuur in je leven aangebracht. Of je dat nou wil of niet. Maar en dat geldt niet voor de, voor de mensen die thuis naar de televisie zitten te kijken. Nee, hoewel die denken dat het zo is. Maar is, nee. dat is niet echt nee. zo. Maar voor de, voor de man en de vrouw, ze zitten op een terras. Ze worden aan elkaar voorgesteld. Dan is er de explosie. Dan zijn er de schoten. Dan is daar dat, dat, dat drama. En dan. Redden ze elkaars leven door, door, door op de grond te duiken. En de man ligt op de vrouw. en Dat is hun ontmoeting. Dat gegeven vond ik heel mooi. Wat gebeurt er dan verder als je elkaar in die omstandigheid ontmoet? Ja. Kun je dan nog terug naar je leven? Ben je dan tot elkaar veroordeeld? Maar ken je elkaar eigenlijk wel? Deel je wel iets? Heeft het een kans? Moet je dan verliefd worden op elkaar? Of, of toch juist maar niet? Een heel, ingewikkelde, ja. heel ingewikkeld gegeven. Maar ook een prachtige gegeven voor een roman. Ja, het is een, in, in dit geval zijn het mensen die, die beleven hun meest intense momenten samen. Met een onbekende dus. Er zijn ook wel gevallen bekend. Ik kan nu even niet goed op een voorbeeld komen hoor. Maar waarin zoiets gebeurt en mensen elkaar in de, niet meer zien. Hè? Elkaar kwijtraken en elkaar nooit meer zien. En dan twintig jaar later is er dan een televisieprogramma. Dat brengt ze weer bij elkaar bij wijze van spreken. Dat zou kunnen. Maar in, ja, voor een roman is dat niet zo interessant. Want dan moet je twintig jaar overslaan. Maar voor... Hier dacht ik wel van ja, wat, wat uh, doet dit uh, eigenlijk met ze? En je kunt je afvragen of die man en die vrouw nou zo goed bij elkaar zouden passen als die aanslag niet was gebeurd. Of tenminste, eh, dan was het waarschijnlijk snel afgelopen. En ongetwijfeld was die man vrij, ja, toch vrij snel weggelopen eigenlijk van het terras, denk ik. Um, dus dat, dat was het gegeven. Dat is ook wel, denk ik, waar het boek over gaat. Die. Die van, van hoe verhoud je elkaar als je zoiets tot, tot elkaar... en wat ga je met elkaar doen? En wat doe je met je eigen leven als je dit hebt meegemaakt? En voor die Alfred zit er nog een, iets extra's bij. Namelijk, een verleden. Een verleden en een, een, het idee in ieder geval dat je zou kunnen hebben... van hij krijgt een soort tweede kans om... om een nou, in ieder geval zijn leven te delen met iemand. He, om, om, om in plaats van he, vrij op zichzelf, he, een heel klein leven op een bepaalde manier. Dat houdt hij blijkbaar bewust klein. Dat, het kun je allemaal, dat moet je allemaal zelf een beetje bepalen, denk ik, als lezer. En je komt erachter dat hij dat ooit zijn vrouw is verloren. Je ja. komt erachter dat er een soort verhaal aan hem kleeft. Er uh, ja. is iets met die man, daar kom je dan geleidelijk aan wel achter. En dan merk je ook dat het inderdaad is: gaat het hem dit keer wel lukken? Durft hij het aan om, om nog een keer iets te proberen ja. met, met iemand? Dat vind ik ook wel mooi. Omdat het, dat het eigenlijk ook een metafoor voor de liefde zelf kan zijn. Ook zonder terreuraanslag. Een kans om uit je eigen leven weg te komen. Je ontmoet ja. iemand. En, en is dat dan het nieuwe leven waar je ergens van hebt gedroomd? De nieuwe start? He, verhuizen naar een ander land of een andere stad. Of uh, die ja. baan opzeggen of, of dat huis verlaten. Of blijf je toch uiteindelijk aan je oude stamtafel zitten? Ja. Nou ja, goed, hij, hij, hij. Er zit natuurlijk ook wel een element in van dat, dat uh, ze, zijn, ze, ze beleven dat moment wel uh, samen. En het is heel intens en dan uh, en, en, en komt iets uit voort. Maar als je hun beide zeg maar, uh, verslag ziet van wat er is gebeurd, dan is dat allebei een heel individueel. Ze hebben allebei iets anders meegemaakt eigenlijk. He, ze delen dat moment, maar als je goed leest, dan zie je dat zij heel, iets ander, heel andere ideeën heeft over wat er is gebeurd, bijvoorbeeld. En, ze en ook een... over de volgorde waarin dingen zijn gebeurd. Verschillen ze eigenlijk van mening, zonder dat, dat ze dat uitspreken. En ze blijven ook zelf die beelden terugzien, mede ja. door het onderzoek. En elke ja. keer nieuwe details zien. En alles blijkt anders te zijn. En uiteindelijk. Ja. Weet je helemaal niet meer wat echt is. Dat is ook, ja. dat is ook heel mooi. Hoe is dat eigenlijk met, met, met zoiets als, als bijvoorbeeld de dood van je broer? Sorry dat ik erop terugkom. Maar je zegt, er is een voor en een na. Mijn leven dat is in tweeën gespleten door die, ja. door die gebeurtenis. Maar je zegt ook, alleen de belangrijke herinneringen blijven achter in die zeef. Als nou, die de belangrijke... herinneringen die overblijven, die zijn belangrijk. Dat kennelijk. Is een... ja, ja. Anders waren ze niet overgebleven. Nee, nee, nee. Maar, maar ben je alles geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid daarvan? Geloof je je eigen ja. herinneringen nog? Nee, ik heb wel een keer... Uh, uh, Mijn broer die woonde in Hilversum. En vlak uh, uh, vlakbij de, die uh, grote kerk uh, die hier staat. Even kijken. De, ik ben even de naam van... Maar goed, bij de Achterom heet dat. Ja. Achter de kerk. En... Uh, uh, nou, dat is het huis waar, is die, waar die is gestorven, een, een, een appartement daar in een van die huizen. En dat, dat heb ik ook samen met mijn ouders heb ik dat bijvoorbeeld uh, scho uh, schoongemaakt. En, uh, en mijn vrouw trouw, toen hij uh, was overleden. Het is een hele belangrijke plek voor mij. En uh, ik ga altijd vaak als ik naar Amsterdam ga met de trein, maar op een gegeven moment was de trein uh, verstoord en moest ik met een bus door Hilversum heen uh, naar Naarden of zoiets. En dus die bus die, die stopt precies in de straat. Waar mijn broer woonde. En ik kijk zo naar die, uh, naar die huis... en ik denk. in welk van die huizen heeft hij nou eigenlijk gewoond? Waar, wel, wel, wel, welke was het nou eigenlijk? Wat was het nou eigenlijk. was het nou die of was het nou die? Wat een belangrijke plek voor je was? Dit was een hele belangrijke plek. en je denkt dat dit ga ik nooit vergeten. En, je, dit, en ik ben er ook vaak geweest hè, toen hij er woonde. En, en hij is daar gestorven. en we hebben dat uh, leeg gemaakt toen hij was overleden. en ik, ik kon het gewoon niet zeggen. Dat is gek. Dat, iets dat, je, dat je zo belangrijk vindt. Waar je zelfs niet eens over nadenkt. Van dit moet ik onthouden of zo. Dit moet ik, dat denk je helemaal niet. Dit, dit onthoud ik wel. ik kon het gewoon niet uitmaken. En die bus bleef ook heel lang daar stilstaan. Alsof die chauffeur dacht. Ja, dit is die, die gozer daar. Die zal eens even weten. Dat maar, die, maar dat, laat dat, even dat, dat weten. Dat is weten dat hij vergeten is. Waar woonde zijn broer nou precies? Maar dat, dat is eigenlijk ook een van de gaten waar de literatuur in kan springen. De onbetrouwbaarheid van je geheugen. Van je ja, zeker. Ja. En dat, dat is ook wel. Ik heb een. Uh, een, een dochter met een beperking. En voor de opvoeding van haar... Moet, moet, heb ik wel eens een keer met mevrouw een soort cursus gedaan... dan moet je jezelf filmen in de omgang met, met mijn dochter. En dan kijk je met iemand uh, uh, die filmt terug... en dan zie je dus wat je, uh, je eigen gedrag. En het gekke is dat, dat, dat, dat je dingen ziet... daar komt dat eigenlijk een beetje vandaan wat in het boek nu zit... Dat je jezelf dingen ziet doen. waarvan je helemaal niet herinnert. dat je ze hebt gedaan. Het is een hele normale dagelijkse omgang. met elkaar maak je bewegingen. of zeg je dingen waarvan je denkt. Heb, heb, ja, dat heb ik gezegd. Dus niet, zeg niet hele rare dingen of zo. maar dingen dat je gewoon. je, je kunt je die scène herinneren. En je weet ook. zeker omdat je hem hebt gefilmd. of, hè, of omdat voor mijn vrouw hem aan het filmen was. En als je hem terugziet en je kijkt maar een minuut. en je kijkt dus naar die minuut heel goed. Dan zie je allerlei dingen die zijn helemaal niet aan je uh, uh, zijn medegedeeld, zou ik maar zeggen, in de situatie zelf. Nou, dat is toch. Dus, met... dus eigenlijk ben je niet bewust van je eigen daden. Laat, laat staan dat je, dat je er ja, niet er vat op hebt. Ja, je, je, je, je handelt natuurlijk wel, maar als je terugziet, dan zie je allerlei dingen die je die, nou, die, die ontgaan zijn toen het gebeurde. Het ja. is ook een gegeven dat je hebt gebruikt in je boek. Want, want ja. de hoofdpersoon rijdt op een busje met uh, kinderen met een beperking. Ja. Blijkt ook dingen te doen waar hij zelf helemaal geen op op heeft uiteindelijk. Ja. Dus, dus dat soort thema's komen allemaal terug in, jou, in jouw werk. Uit je eigen leven en ja, je dromen. Het is, ja, het is natuurlijk allemaal verzonnen, zou ik maar zeggen. Maar er is wel degelijk een... Uh, ja, ik put natuurlijk uit de dingen die, die ik ken of interessant vind... of wil onderzoeken of heb meegemaakt, ja. Ik zit trouwens ook nog te denken aan, aan je droom van inbreken met je vader. Je zei net, we hebben samen dat huis schoongemaakt. Dat was een belangrijk oh. moment voor ons. Oh. Dan ben je eigenlijk ook een soort inbreker, toch? Ja, dus inderdaad, ja. Maar dat ligt wel ver uit elkaar, hoor. Dat, dat is dan toch wel 18 jaar geleden, dus... Ja, ik weet niet wat dat is. Ik vind het ook niet... Soms is het wel zo, als je zo'n droom snel analyseert... op je eigen... Natuurlijk op mijn eigen eenvoudige wijze zou ik met Reven willen zeggen... dan kan het wel zijn dat, dat, dat je iets ontdekt... of denkt, oh, dat komt daar vandaan. Die droom bijvoorbeeld met die, uh, met die onbekende. Uh, ik heb daar een gesprek over gehad met een journalist van Trouw. Het ging over dromen en wat uit dromen kan voorkomen. En we heb dus heel uitgebreid over dromen zitten praten. En toen zij weg was, toen dacht ik opeens... oh, ik heb heel vaak dromen gehad in het verleden... waarin ik... Uh, uh, op zoek ben naar, naar iemand... en in een volle ruimteskom, waar allemaal mensen zijn... en de hele tijd die mensen bij de schouder moet pakken... om ze om te draaien om te zien of dat degene is die ik zoek. En dan uiteindelijk denk ik... En dit, maar dit, dit moet degene zijn die ik zoek... en dan draai ik die om en dan ben ik het zelf. En toen dacht ik... oh die, die, die droom van uh, onder dat tafeltje... zou dat niet zo'n... Als, als die langer had geduurd... zou dat niet zo'n droom zijn geweest... Dat ik, dat, hè, dat ik daar lig... met een onbekende... en dat ik het zelf ben. Ja, dat klinkt een beetje. Maar goed, goed, dat je wakker werd, anders had je nu geen boek gehad. Nee, dat is dat inderdaad. Dat is een heel groot wonder, hè? Want dus precies een jaar geleden nu uh, was er nog helemaal niets. Het was in uh, half februari dat ik die droom had. En het Is toch gek als als nu dat dat boek kan vastpakken, Dat ik eigenlijk niet eerder heb gehad met iets dat zo snel zo'n uh, zo vorm heeft eigenlijk uh, genomen en dat zo dicht bij die Initiële droom is gebleven ook. Ja. Je, je zei toen ook tegen die journalist, geloof ik, dat, dat, dat je vaak droomde over je broer. Dat, dat jij naar links moest en hij naar rechts en dat jullie even afscheid namen. Ja. Dat vond ik zo mooi. Ja, dat heb ik. Daardoor, ik heb een paar dromen ook opgeschreven. Toen, toen, toen was ik dus nog helemaal geen, uh, geen, geen schrijver, zou ik maar zeggen. Toen was ik nog niet gedebuteerd. Maar die heb ik wel opgeschreven en daardoor ook goed onthouden. Ja. En er zijn inderdaad dromen waarop we samen over een weg lopen. En dan komt er een splitsing in de weg. En dan loop ik bijvoorbeeld linksaf. En dan denk ik dat mijn broer eh, rechtsaf gaat. Maar als ik dan omkijkt, dan staat hij nog precies op de plek... waar die splitsing was. En ik heb ook wel gehad dat we een, uh, bij een put kwamen. Zo maar dat is zo'n put uit een film. Zo'n hele grote put die, uh, uit een Amerikaanse film, zou ik maar zeggen. Waar dan, of uit de Third Man, weet je wel, in Parijs. Waar je dan, de, hoe heet dat... De, Nee, dat is in Wenen, waar je dan in het riool komt. Een hele grote put waar je in kan. En dat, uh, dat we daar staan en dat mijn broer die put openmaakt... en dan uh, daarin afdaalt. En ik blijf dan boven staan kijken. Er zijn er meer trouwens, want dit zijn twee die ik duidelijk herinner. En waarin, uh, met name eigenlijk die eerste op die splitsing... dat is echt wat er gebeurt als iemand doodgaat. Dat die blijft eigenlijk achter in de tijd. En jij gaat door, dus... Tijd gaat maar door. Er zijn nu allerlei dingen om ons heen. En in mijn leven ook. Zoals mijn kinderen bijvoorbeeld. Die heeft mijn broer nooit meegemaakt. Die staat nog steeds daar op die splitsing te wachten. Zou je zeggen. Hij heeft geen weet van al die boeken. Al die mooie boeken die hij zijn broertje is, heeft geschreven. Hij, ja. is, hij is jonger dan, dan jij nu bent. Ja, een stukje Z is jonger. gek. Toen mijn vader net dood was, kan ik me wel herinneren... Dat, dat, dat ik dan droomde dat ik met mijn moeder in de auto stapte... dat mijn vader daar zat en dat ik zei, ja, wat doe je nou? Hij is dood. En dan zei ze, nee, niet op dinsdag, weet je toch? Ja. Niet op dinsdag, stommerd. Ja. En het is een terugkerende droom geweest, maar die is wel verdwenen. Op een gegeven ja. moment was die droom er niet meer. Ja. Is dat, dat is nu? Op... Je, je zei nog iets anders onderweg. Je zei namelijk, het gaat me nu om het schrijven zelf. Ja. Het gaat me gewoon om, om, het, om het daar zitten, om het om het ploeteren en helemaal niet om het schrijverschap en niet die die jongensdromen die ik had van de literatuur of uh, nee. de bestsellerslijst of weet ik veel wat allemaal niet. Het gaat me echt om dat dat dat schrijven, om dat moment dat creëren. Ja, ja, de, om, dat, om dus om dat is dat, dat dat is het echt het uh, uit, uit het niets uh, iets uh, in, in, maken. En ook om het ambachtelijke van het goed maken. He, Pro, dus, dat het klopt. Ja, en de, en het, uh, nou ja, de ik, ik, ik denk bijvoorbeeld niet echt na over problemen uh, die ik tegenkom. Ik denk dan, ah, dat komt vanzelf wel, de oplossing komt van vanzelf. Ik ga daar niet heel hard over zitten pijn, dus ik ga gewoon verder. En dan, op een gegeven moment dan komt wel de oplossing... Uh, van, vanzelf. Daar vertrouw ik nu op, omdat ik dat al tien jaar elke dag dat zit te doen. Dat weet ik gewoon, dat komt vanzelf. Hoef je helemaal niet de hele tijd over te gaan zitten pijnzen. Dus dat gaat vanzelf. Als het er dan is, dan kan het iets zijn... wat consequenties heeft voor eerder wat je al eerder hebt geschreven. En dan is het een beetje... Het Moet je dat voor was? Ja, om dat goed voor te bereiden. Maar, dat dat, maar je uh, zei dat je, dat je bezig was met een grote historische roman... wederom toen dit ja. zich opdrong tussendoor. Ja. Waar ging dat over? Ja, dat, dat gaat over tenminste... De, de, de, de kern is eigenlijk een van de drie van Breda. Het zijn die de oorlogsmisdadigers. De ja, die eindeloos hebben vastgezeten in de koepelgevangenis van Breda. Eentje daarvan was Cotella. Jozef Cotella, dat was de, de beul van kamp Amersfoort. Ik was een keer in dat voormalig kamp Amersfoort en daar vertelde een man die een hondleiding gaf het een en ander over Cotella. En ik dacht: Jeetje, dit is, on, dit is wat een in en in slecht. Mens, zou daar een boek over zijn? Er is wel iemand bezig met zijn biografie, maar ik dacht, oh, dat is ook wel wat voor fictie. En ook verdiepte ik me toen in die, in die drie van Breda in die gevangenschap. En, en dat speelt zich af in 1972 van 8. Uh, over de vrijlating gratis. Ja, ja. En, uh, en dan probeert hij die drie uh, die levenslang hebben gekregen en daarvoor al de doodstraf hadden gekregen, maar dankzij gratie zo lang vastzitten, om die. Uit die gevangenis te krijgen. En dat is een heel Nederland komt in opstand dan. Dat is een mooi gegeven, dat is de ja. achtergrond voor het volgende boek. Bert natter. Dankjewel dat je te gast wilde zijn en te praten over dit boek. Ze zullen denken dat we Engelen zijn. Dankjewel. wel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.